Van 11 uur. Dit is Ewald de Jong met het. Van Buitenlandse Zaken. Steinmeier heeft kritiek op de NAVO-oefening in Oost-Europa. Daarbij wordt twee weken lang gespeeld dat NAVO-lid Polen door Rusland wordt aangevallen. Steinmeier zegt in aan Zondag dat de spanningen met Rusland. door dit wapengekletter oplopen. Hij vindt dat de NAVO juist de dialoog moet zoeken met Rusland. De NAVO-oefening in Estland, Letland en Litouwen duurt nog drie dagen. Het is een oefening met duizenden grondtroepen, gevechtsvliegtuigen... en schepen op 150 kilometer van de Russische grens. In België zijn bij een antiterreuractie twaalf mensen opgepakt. Dat gebeurde bij tientallen huiszoekingen in 16 Belgische gemeenten. Volgens de Vlaamse Omroep VTM gaat het om een terreurcel... die tijdens een EK-wedstrijd van het Belgische voetbalelftal... een aanslag wilde plegen in Brussel. Er zijn ook 150 garageboxen doorzocht. Wapens of explosieven zijn niet gevonden. De krant Het Nieuwsblad schrijft dat gisteravond alarm werd geslagen. omdat Syriëgangers de top van het Belgische kabinet zouden willen treffen. Russische atleten hoeven er niet op te rekenen dat het Internationaal Olympisch Comité iets doet aan hun schorsing. De Internationale Atletiek Federatie besloot gisteren dat de Russische atleten vanwege een dopingschandaal geschorst blijven. In theorie kan het IOC besluiten om de atleten toch mee te laten doen aan de Olympische Spelen. Maar dat ligt volgens vicevoorzitter Coats niet voor de hand. Op de snelweg A2 bij Weert zijn vanochtend problemen ontstaan door wateroverlast. Door de hevige regenval is een aantal afvoerputten verstopt geraakt met zand dat uit de bermen was gespoeld. Over een stuk van 100 meter was maar één rijstrook beschikbaar, de rest stond onder water. Als het goed is heeft Rijkswaterstaat de boel inmiddels opgeruimd. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking. Met vooral in het westen en zuidwesten enige tijd regen. Elders ook af en toe zon. Het wordt 15 tot 19 graden. In de loop van de avond en nacht zo goed als droog. Morgen veel zon. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 het tweede uur van Goedemorgen's Antwoord vanuit Hotel Hoogland. Het is hier gezellig druk. Iedereen blijft er nog een beetje hangen en een beetje bijbabbelen. Hennie, wat gaan we allemaal doen in het tweede uurtje? Uh, nou, we beginnen met Hans Hogendoorn die aangeschoven is. Welkom Hans. En hij gaat iets vertellen over de nieuwe ontwikkelingen van het bedrijventerrein Noord. Dat doen we ook heel spannend. Dan hebben wij daarna Richard Buitenhek. En volgens mij voor de trouwe toehoorders die kunnen nog bedenken dat Richard... Aan stemherkenning doen. Aan stemherkenning doen. Die was dat ook bij Goedemorgen Zandvoort. Ooit. Uh, ja, maar die gaat Die, die uh, opent uh, het Centrum voor uh, Transformatie. En die gaat er alles over vertellen samen met Colette Mulder. En als laatste, voordat we er weer uitgaan voor het weekend, hebben we natuurlijk de Zomerexpositie. En dat is uh, Domine van der Linde, die komt daar iets over vertellen. En wat ik, maar dat mag ik nu alvast vertellen. Ik hoor, ik hoor daar iets over dat dat zo fantastisch is. Ik ben zeer benieuwd. Ik heb vandaag het artikel gelezen in het Haams Dagblad. Er stond een, een, een dubbele pagina in over de uh, okay. expositie en ook de oorsprong daarvan. Okay. Over oorsprong gesproken. Uh, Hans, het bedrijventerrein Noord, en dat gaat terug ook in uh, Bedrijvenvereniging Noord... Nee, be bedrijven, vereniging, Zandvoort is het. Blijf ja, even kijken of u weet, ja. ja nou, ik kom daar wel op. Ja. Vereniging, Zandvoort. vereniging, bedrijventerrein, Zandvoort. Die uh, link naar die twee dingen. Uh, je zegt, ik wil ook wat, wat kwijt over de vereniging. Ja, nou ja, laten we het zo zeggen. Uh, het hangt aan elkaar vast, hè? Ja, inderdaad. Kijk, het is misschien toch goed nog heel even uh, erop te duiden dat wij ruim twee jaar geleden een vereniging gevormd zijn. En waarom? Er lagen een zestal uh, bestemmingsplannen voor het hele gebied. Want het is natuurlijk een heel uitbundig gebied. En van de Corodex loopt helemaal tot de oude Colpit. En daar golden een vijf, zestal uh, oude bestemmingsplannen voor. Die waren verlopen. Hoe ver um, en... waren die verlopen? Die waren. We hadden een tijd uh, gehad. Ruim verlopen. Oude, ouder dan uh, tien jaar. En dan moet er een nieuw bestemmingsplan komen. De afgelopen jaren. Uh, is uh, dat hele gebied uh, onderwerp geweest van nogal wat discussies? Nou, dat druk ik me voorzichtig uit. Ja. En de gemeente heeft toen gezegd: jongens, we moeten nou een nieuw bestemmingsplan uh, maken. En zou het niet zinvol zijn om daar nou eens dat participatie-gebeuren uh, op los te laten? Dat heeft ertoe geleid dat een aantal ondernemers in het gebied gezegd hebben... nou, wij moeten maar eens gestructureerd overleggen met de gemeente en wij gaan een vereniging vormen. Dat is uitstekend geluk, ik heb het al eerder verteld, er zijn 70 ondernemers lid van de vereniging. En dat betekent dat je een behoorlijke achterban hebt die ook gemotiveerd is om erover mee te praten. Hoeveel zijn er overigens geen lid? Uh, nou, ik weet niet hoeveel er precies zijn... Een percentage? Maar, veel, veel wel? Nou, nee, ik denk niet Ik denk dat, er, dat het een bezettingspercentage is van 60%, 60 daar. Want het gaat natuurlijk mooi. om specifieke ja. uh, bedrijven die daar ja, zitten. Ja, exact. Dus uh, toen zijn we twee jaar geleden even gezegd... nou, wij gaan met de gemeente om die tafel zitten. Want er was zoveel uh, frictie nou, uit de klanten... de kranten gevolgd hebben in het verleden. Er was ruzie, gerollebol, juridische procedures... We hebben toen een start gemaakt met het participatieproces. Maar zoals gezegd, het gaat om een geweldig groot gebied. En allerlei belangen spelen daar. Het wonen, het, wat voor bedrijven mogen je daar wel. Waar, mag, waar moeten we in de toekomst echt de zwaardere bedrijven huisvesten. Kortom, dat proces is nu twee jaar geweest en dat is er geweest bevallen en opstaan Ik kom er straks nog heel even op terug want ik denk dat we met elkaar, gemeente en de vereniging nog eens een keer moeten evalueren wat er in die afgelopen twee jaar goed en wat slecht gegaan is in de algemeenheid zijn wij als vereniging echt tevreden op de houding van de gemeente hoe wij met elkaar zaken hebben gedaan ja, mag, mag ik dat, mag ik dat eens even wat vragen want ik heb je waar, daar wel eens anders over gehoord op deze radio ja dat klopt en, maar uh, alles wat ons dwars zat dat hebben wij ook met de gemeente gecommuniceerd we hebben and als ik straks de eindconclusie zeg. Want we zitten nu in een eindstadium. Wij hebben twee weken geleden. Het laatste overleg gehad. Met het college. En dan eh, met eh, monden Van eh, de wethouder. Eh, die met de bestemmingsplan belast is. En dat aan aan Bluis. Is... Ja. Daar was bij aanwezig. De omgevingsdienst Eimond. Ook niet onbelangrijk. Want dat zijn echte deskundigen. De, de, de omgevingsdienst Eimond. Dat zijn ook meters. Hè? Die bepalen die de, de, de categorieën. Ja. Dat, dat zijn de deskundigen. Die inderdaad. Over categorisering gaan, Waar bedrijven, wat bedrijven wel mogen, wat ze niet mogen. En dat exact. is een heel goed. En kan alle kaders qua milieu en licht. Ja, en kan, dus je dat, op... kan je dat in het kort uitleggen hoe dat zit met de, die groepering? Want je kunt natuurlijk wel uh, roepen bedrijf 3. Ja. Maar nou, als zij dat bepalen, daar hangt daar iets aan. Nou, dat is nou het grote probleem geweest de afgelopen twee jaar. Er is hier voortdurend over elkaar heen gerold over de vraag: wat voor categorie bedrijf ben je? Als je bijvoorbeeld een visboer bent... Hè, en er zitten daar een paar uh, visboeren... Mm -hmm. uh, wat voor categorie is dat? Is dat bijvoorbeeld categorie 3? Als dat categorie 3 zou zijn... waar de gemeente de afgelopen jaren altijd van uitgegaan is... wat nu blijkt doorrechten, dan mag je bepaalde dingen niet... mag je er bijvoorbeeld niet wonen. Dat is waar. Dus wij hebben gezegd vanaf het begin... laten we nou eerst eens de feiten op tafel zien te krijgen. Ja, ja. Ja, heel en duidelijk daar heb ik kritisch over geweest. Ja. Want... Uh, en dat mag, je mag best kritisch over de is het algemeen, dan ben ik positief. Maar ik was bijvoorbeeld kritisch over de vraag... dat wij anderhalf jaar geleden altijd de gemeente zeiden... geef ons nou eens zicht op die categorisering die jullie hebben. Want wie bepaalt dat uiteindelijk uh, wie bepaalt dat de categorie? is dat Uiteindelijk bepaalt dat het gemeentebestuur. Maar de deskundigen die daarover adviseren... dat is de Omgevingsdienst Eimond. Dus wij zijn anderhalf jaar bijvoorbeeld over die categorisering bezig geweest. Gemeente, u ziet het verkeerd. Wij ja. hebben op grond van de wet regelgeving op grond van onze contacten met de provincie hebben wij ideeën erover maar maar wij komen uh, elkaar daar uh, niet op tegen. Nou, en een paar maanden geleden is er echt een doorbraak gekomen. Toen heeft de wethouder gezegd, het is nou over. Is er is een nieuwe projectlijst uh, gekomen. En we hebben gezegd, die, milieudienst, uh, die uh, Omgevingsdienst Eimond... die gaat nu met de grootste prioriteit kijken naar die categorisering. Maar dan moeten natuurlijk beide partijen natuurlijk akkoord gaan... met het feit dat uh, het, het, het, het oordeel van die Eimond... dat ze zich daarbij be uh, beide bij neerleggen. Helemaal eens. Ik bedoel, dat zeggen wij tegen de achterbouw. Luister, wij kijken naar de regels. Uh, wij kijken uh, naar uh, de feiten die er zijn. Precies. En, nou, wat wil nou het, uh, het geval? Dat wij... Ja, het klinkt misschien een beetje uh, hot en. Maar we hebben gelijk gekregen met die categorisering. Maar jullie en, hebben daar ook advies voor gevraagd. Wij hebben in, in die naar die de tijd. wet en regelgeving Exact. We ja. hebben naar de wet en regelgeving gekregen. Hey, jongens, wat jullie nu hanteren bij de gemeente, dat is oude jurisprudentie. Dat is al lang achterhaald door nieuwe wetgeving. Jij wilt het niet geloven. Dus toen hebben we anderhalf jaar geleden al gezegd. Zoek nou eens een externe deskundige erbij. He, ik bedoel, het zijn van die belangrijke zaken. Want weet je wat het punt is? Ondernemers die het er niet mee eens zijn... die gaan juridiseren. Zo gaat dat ook exact, in Franksland. Ja. Ja. Ja. En dan worden er echt duizenden euro's kosten gemaakt. Ja. De gemeente zet op een gegeven moment de hak in het zand... De les die we hier met elkaar, met elkaar zeg ik nadrukkelijk uit moeten leren. Ga nou niet juridiseren. Ga naar de gemeente. En gemeenten, als er nou echt over zeer belangrijke zaken... Uh, meningsverschil zijn. En kom, die komen vaak voor door de eigen advisering binnen het uh, gemeentelijk apparaat. En de, de opvatting van de ondernemers. Nou, als dat zulke belangrijke zaken zijn, dan hebben wij nu de les geleerd. Haal er een buitenstand, haal er een deskundige. En wat, wat is uiteindelijk het resultaat? Zijn er heel veel bedrijven die dus in een andere categorie terechtgekomen zijn dan dat ze waren? Nou, Henning, het is goed dat je dat zegt, want wat blijkt nu? We zijn nu twee jaar met elkaar bezig, in een uitstekende sfeer verder. En. Twee weken geleden hebben we met elkaar gecon uh, geconstateerd. Nu die categorisering duidelijk is. Nu we weten waar we wel gewoon, maar worden. Nu, nu kunnen we, denk ik, of kan kunnen BMW een plan aan de gemeente aanbieden... en zeggen, noten van uitgangspunten van mensen... daar moeten we mee rekening houden bij het bestemmingsplan. Er staat nu vast, die noten van uitgangspunten... die wordt deze week of volgende week vastgesteld door BMW. Er wordt tegelijkertijd een extern bureau opdracht gegeven... om het bestemmingsplan te schrijven. En zoals het nu naar uitziet... zal het bestemmingsplan in september, oktober, ontwerp... zal ter inzage worden gelegd en komt op een gegeven moment. Dat is redelijk snel, hè? Nou, dat is fantastisch. Wij zijn daar ja. hartstikke blij mee. Mee. En dat mag ook wel na een paar jaar. Ja. Maar ik denk dat, en dat, ik zal het ook in de richting van het college nog zeggen, laten we met elkaar nog eens kijken wat wij nou van de afgelopen twee jaar kunnen leren. Want als je op deze manier met elkaar participeert, onze achterban is heel rustig, hoor. Ik bedoel, als je 70 ondernemers hebt, met allerlei belangen, <laughs> en wij communiceren met ze, we sturen ze nieuwsbrieven, en onze achterban is rustig, en we vertrouwen erop dat dat in bestemming van nu, nu zijn ze nu, rustig. Ja, ze zijn Vijf jaar nu, terug gewoon, was het anders. Het ja. nou, ja. waren allemaal individuele mensen die wat, wat riepen, en, uh, maar nu, uh, er zijn natuurlijk wel wat hobbeltjes te nemen in het uitvoering uh, daarvan, want uh, zoals je zegt, er ligt nu jij bent dit, jij bent dat dat betekent dat uh, jij daar niet mag wonen of dat jij daar wel mag wonen. Exact, wat, dat weten we nu dat weten we Maar nu. wat nou het geval is dat met name door die adequate categorisering die nu heeft plaatsgevonden, eigenlijk blijkt dat dat bestemmingsplan uh, zoals dat in die noten van uitgangspunten wordt verwoord. Bijna onverkort kan worden uitgevoerd. Dus is uiteindelijk aan, de gemeenteraad die ja. beslist. Maar ik denk met de regelgeving in de hand, met de jurisprudentie, met dat, de manier waarop ja, we gesproken, dat het afgetikt kan worden de komende ja, maanden. Ja, ja. um, dat zou een geweldige opgave ja? zijn voor Zantwoord. Jullie zijn een vereniging van ondernemers. Yes. We hebben het net over het fonds gehad, het innovatiefonds. Ja. Um, hoe denken de ondernemers over dit fonds? Nou, ik zou zeggen, afhankelijk was het bestuur van onze vereniging... die zei, ja, wat is de zin eigenlijk voor ons? Wij zitten allemaal in Noord. En het gaat toch primair om ah. meer, meer mensen naartoe te krijgen... om het te verfraaien enzovoorts. En er zitten natuurlijk bij ons een aantal ondernemers bij. Ja, die hebben alleen een loods eh, daar. Ja. Hè? Er zitten verschillende... En en die zijn strandtenthouders. Exact. Of of het nou Mango is. Of zo. Ja. Er zijn allerlei ja. mensen die daar. die zeggen: ja, wat is de zin daar voor ons? Toen hebben we gezegd: hebben we hebben ook aan die externe deskundigen gevraagd. geef ons nou eens aan, geef ons eens wat materiaal. zodat we onze ondernemers ook kunnen. anders zelfs kunnen maken. Zodat het duidelijk wordt wat te zien. En toen zei hij: ze, nou ja, ervaring uit het land, leren. dat je bijvoorbeeld als je een heel groot uh, terrein hebt, een industrieterrein. dat er in het land nogal eens extra veiligheids. Uh, ik, ik, maatregelen genomen worden. Ik wou net zeggen, exact. bijvoorbeeld dat alleen al. Nou, dat onderwerp. En ja. dat kun je dan gewoon bij zo'n innovatiefonds, kun je dat neerleggen. Dat zou en, ja. Exact. Maar we hebben dat in het bestuur besproken en toen zeggen ze: ja, de beveiliging zoals wij die hier ook nodig hebben, die is naar onze mening adequaat. En wat nog moet gebeuren aan aan infrastructuur, dat zijn in beginsel reguliere taken. Dus onze voorlopige. <coughs> of was, laten we eerst maar eens even passen te plaats maken. <coughs> A ah, wisten we niet wat het zou gaan kosten, eventueel. Dus dat weten we niet wel. B. Is er een groot verschil of je ondernemer bent in het ja, centrum? Ja, klopt. Hè, maar hij was eerst en de tweede de ring. hè? Ja. En dat blijkt nu, hebben we afgelopen week gehoord, dat er een tweede ring is waar ook Noord onder valt. Ja. En dat betekent dat de belasting, of wat daarvoor betaald moet worden, is naar mijn gevoel zeer bescheiden. En dat is waarschijnlijk voor ons bestuur de, de reden om achterop terug te gaan en zeggen: jongens, luister, jullie zijn ondernemers. Het gaat om een bedrag dat naar mijn gevoel, zonder enige probleem... alle niet van wakker te liggen... Op. en als we wat willen, als we wat extra willen, dan kunnen wij ook met succes een ja. bedoelingen op de pot. Dus het bestuur, zoals we er nu tegenaan kijken... Die wil toch de komende weken daar met onze leden weer over praten. Goed plan. Ja, oh, dus dat we dat met elkaar redden. En dan, dan gaat er een heel ander sfeertje in zand van ontstaan. Ja, ja, ja, en ja, zeker. de gemeente is daarvan bewust, wij zijn ons daarvan bewust. Ja. En mensen, zo kan het ook. Het is natuurlijk en, een... een, een, een, een met de gemeente. Een, uh, uh, ja, heel positief... Als... Elk ondernemer zegt, we doen er nou mee. En dat is uh, minder positief als een club. Of het nou overzet is of een bedrijf van Noord zegt. wij we doen niet mee. Nou, daar ben je helemaal gelijk in. Ben. Ja. Kijk, het is natuurlijk... Kijk, het gaat een... niet over wereldbedragen. Als onafhankelijk... Ik ben geen ondernemer. Nee. Maar als on onafhankelijk mens hier. En dan mij mateloos. Als er geïnvesteerd wordt in, de, in het centrum. En het zijn altijd dezelfde mensen die betalen. En de anderen noemen we even een goed Nederlands woord freeriders. Maar wel meeprofiteerd. Ja, je... jongens. Dit soort ja. mensen. Dit soort ja. mensen. Ja. Die, dat die, die, straf die straf moeten gewoon met dekje pakken. Ja. Want dat kan ja. niet. Nee. En als dat nou over enorme bedragen gaat. Uh, maar als we met elkaar solidariteit kunnen opbrengen ja. hier. Dan zijn we heel eind verder. Ik heb nog uh, één vraag. Dat gaat over de waterzuiveringsterrein. Uh, ja. Gaat dat terug naar de gemeente? Uh, nee, dat uh, waterzuiveringsterrein. Dat is uh, eigendom van uh, Rijnland. Die, dat, die, die zijn eigenaar hmm. ervan. Dat, uh, dat Rijnland heeft daar een projectontwikkelaar opgezet. Maar die projectontwikkelaar. Ontwikkelaar, die heeft zich te houden aan hetgeen over het terrein staat in het bestemmingsplan. Okay. En in het bestemmingsplan staat dat op dat waterzuiveringsterrein echt de wat zwaardere bedrijven, de zwaardere categorieën eh, moeten plaatsvinden. Dus dat zal door de gemeente nauwkeurig in de gaten gehouden worden. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat wanneer bepaalde bedrijven eh, eventueel de woonbewoning weg moeten en ze moeten. Naar een industrietrein, lees het waterzuiveringsterrein: dat, dat die als eerste in aanmerking okay. komen. Wij, halen, wij gaan natuurlijk wel, als vereniging, nauw contact onderhouden met Rijnland. Want er zit natuurlijk ook aan die gronden een prijskaartje. Ja. Nou, daar willen we graag ook met Rijnland op een goede manier over communiceren. Kortom, er is nog genoeg te babbelen. Uh, er is genoeg en te babbelen, maar we zijn ja, dat de, is, wat dat betreft positief, positief is gestemd. Positief ja, is precies, een behoorlijke blijdschap vergeleken bij een aantal jaren geleden. Ja, dat mag je wel zeggen. Die openheid van, van, ja, ja, van de gemeente, die transparantie. Ja, dat is belangrijk hoor. Die is toch wel geweldig. En ik weet zeker dat als de gemeenteraad straks het hele, het hele perfletje krijgt. Dat ze zeggen, in alle redelijkheid. Kijk naar de regelgeving. Kijk naar de feitelijke situatie. Dat ook de gemeenteraad zegt, op deze wijze participeren jongens. Maar dat is ja, natuurlijk Ja, dat kan doen. niet anders. Dat zij er ook blij mee zijn met dit soort uh, communicatie. Dat mag je dat hopen. Is, en er zijn uh, alle ellende uh, ja. van de afgelopen 10, 15 jaar zijn nou, we af. Nou, en wat dan een ellende was het. Daar zijn in Zandvoort weer twee partijen gelukkig. En uh, we hopen dat er nog meer partijen gelukkig worden met elkaar. We moeten, als, we we moeten elkaar gelukkig maken. Uh, ben, ben, als, nou, als, als, wij, als wij klaar zijn met ons programma, zijn er heel veel partijen gelukkig. Ja, daarom. Kijk we eens. <laughs> Hans, bedankt en uh, uh, mocht de, de klap erop zitten, dan uh, horen we het graag. Dat hoor je van ons, ja. Dank wel. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren.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 Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen het haar. Zij is meer dan deze woorden zijn.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 Welkom. Hi. Dankjewel. Uh, nou, bekende stem. Uh, Oud-collega uh, presentator. Uh, jij bent nieuw in uh, CFM. Je zegt ik ja. heb dat nog nooit gedaan. Nee. Uh, Henny heeft al gezegd, we praten gewoon en wat je wil zeggen, dat zeg ik gewoon. Ja, prima. We gaan ja, het hebben over dankjewel. het Centrum voor Transformatie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Nou, ik wil oké oké je bent de marketing ja hier. ja ja, ja. Nou, het centrum voor transformatie um, is, uh, is bedoeld voor mensen die uh, die diepgaande persoonlijke ontwikkeling willen doormaken um, dat uh, is mogelijk door allerlei workshops uh, te volgen um, uh, trainingen, coaching, um, mindful spreken bijvoorbeeld. Uh, er zijn workshops uh, voor uh, t, ja, t, uh, t, ja, meer verbinding uh, te krijgen met, je, met jezelf, met je partner, met je kind. Um, daar, uh, dat is een heel breed aanbod. Ik hoor iets heel moois uh, voor mensen die. Um, uh, zeg het nog eens, waar begon je mee? Mensen die een persoonlijke, diepe persoonlijke ja. ontwikkeling willen doormaken. Ja, dat? precies. Ja, ja. Is dat dus gewoon iets wat men, wat men wil en voelt en denkt, daar moet ik iets mee? Of wordt er ook verwezen? Um, dat zou kunnen misschien verwezen, maar in principe is het wel dat, dat mensen inderdaad zelf voelen van nou, ik, uh, ja, ik loop steeds tegen dingen aan um, ik, ja, ik voel me gewoon niet prettig meer bij, ik voel me niet vrij en, uh, ja, en dat kan moment, heel divers zijn ja, ja, ja, ja. ja, dat kan in je, je werkende leven zijn, dan kan je, je thuis situatie zijn, uh, ja, je niet prettig voelen bij uh, alleen zijn of bij uh, verstoord of contact met je kind of met vrienden of ja, dat gewoon uh, dingen je blokkeren om uh, om echt weer lekker te voelen. En, uh, ja. hoe, hoe, hoe voel je dat, Richard? Hoe, hoe kom ik daarachter? Ja, weet je, dat, uh, dat is nog niet zo makkelijk. Um, kijk, heel veel mensen die voelen wel van. Uh, het gaat niet lekker. Er is het, iets. Maar... Het er is iets. Uh, het kan op mijn werk zijn hmm. of het kan uh, in een relatie zijn. Of een... Maar dan, dan, dan kunnen ja, ze het nog niet benoemen. Precies, en. en als ze zover zijn dat ze werkelijk zeggen: van nou, ik ga eens een keer naar zo'n centrum toe, bijvoorbeeld. Hè, dan zijn ze al 18 stappen verder. Dus dat, heel, dat is bijna interessant om daar eens een boek over te schrijven, denk ik Dat dan? voortraject. Dat, dat hele voortraject. Want, ja, het begint, we hebben het wel beschreven. Ja, we zijn samen ook schrijven een boek. We hebben het wel beschreven, maar het, het gaat heel geleidelijk. en het, op een gegeven moment is het een soort jas die te klein wordt. Zo zou ik het het uh, beste kunnen omschrijven. En op een gegeven moment, dan ga je er eens over praten. en dan, dan op een gegeven moment, dan. Dan kom je nog eens een conflict en dan denk je... Oh, dat heeft misschien daarmee te maken. Nou, op een gegeven moment... Na tien tips van allerlei mensen om je heen... besluit je bijvoorbeeld naar een coach te gaan... Of in dit geval naar een centrum. Dus dat, uh, ja, dat, is, dat is best een ingewikkeld proces voor heel veel mensen. Want ze denken ook altijd van... Oh, er is van alles mis met me. Maar dat is dus niet zo. Want als je bijvoorbeeld bedenkt dat wij gespecialiseerd zijn in het centrum... Dat zijn belemmerende overtuigingen. Nou, dat zal ik uitleggen. Dat zijn overtuigingen die ongeveer voor 70, 80 procent je gedrag bepalen. Dat weten mensen Overtuigingen niet. van wie? Van jezelf? Van jezelf. Jij hebt ze, jij hebt ze, ik heb ze. Heb, heb, je, ze daar, heb je daar een, een, een, een concreet voorbeeld? Ja, van? Wat kan iemand belemmeren? Nou, bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen de pleaser. Hè? Dat is iemand die altijd aardig gevonden wil worden. Ja. Nou, dan zeg je Hosanna, dat is leuk. Tot op zekere hoogte is dat leuk. Maar voor de mensen zelf is dat eigenlijk helemaal niet leuk. Want je, bent, je gaat altijd aan jezelf voorbij. Ja, stel nou dat ik pleaser ben... Dan zit ik hier heel anders het interview te geven als dat ik gewoon mezelf ben. En zeker in conflict situaties. Ja, de de pleaser die wil altijd aardig zijn. Hè? Ja die wil altijd aangevonden worden. Dus of zoals ik is, inderdaad dat zo iemand tegenkwam. En daar tegenaan liep. En zei ja ik ben altijd degene die aardig is. En nou heb ik er genoeg van met jullie ja. ja. ja. ja. ja. allemaal. Precies. Ja. Zo, nou, ja. ja. nou, zo. Dat, het dat is zo'n kantelpunt. Ja. Ja. En ja. ik echt dacht dat gebeurt hier nou toch. Precies. Ja. Ja. Ja, en het leuke is of het vervelende is dat de hele omgeving van zo'n pleaser. Op het moment dat ze iemand besluit van ja nu is het klaar. Die, kreeg, die raakt in shock. Ja en, en die krijgt allerlei naar het hoofd gesloten. Door die, door die persoon. Ik met dat niet. Ja. Heel lang geleden en Ik dat Nou, moe. nou en dan nee. komt dat. Maar uit. Dat is dus iemand die. Uh... Die, die belemmering, wat jij ze die gooit hem op straat. Die zegt, ik ben het nou klaar mee. Ja. Ja. Um, ja, maar niet alleen dat, hè. je stopt daar niet mee. Hè. Het, het werd ook naar de ander, werd er een beschuldiging. Want ja, die kent jou begrepen, zo niet, ja. dus kreeg niet de waardering. Precies. En... Ja, die begintijd is altijd even lastig. Hè. Op een gegeven moment een soort coming-out, zou je ja. het kunnen zeggen. In dit, ben dit geval mee. van pleasure. Ik ben er klaar mee. En dan sla je altijd door, hè. want die emoties die hebben jarenlang vastgezeten. Weet je. Je, hmm. Altijd heb je anders willen reageren dan je eigenlijk hebt gereageerd. Dat is eigenlijk, En op een gegeven moment komt het er dan uit. Ja, dan is het zwaar de, de deksel van de fles. en dan. Ja. Maar, oh. ja, dat, de goede bericht is dat duurt altijd maar een tijdje, een half jaar of zo. Afhankelijk van. En dan wordt het op een gegeven moment mellow en dan worden mensen zichzelf. Maar dit is dan maar één overtuiging van ja. de misschien wel honderd die we gemiddeld hebben. Oh, dat een mens, is nogal wat, een mens he? heeft honderd overtuigingen gemiddeld. Ja. ja, ja. Noem er nog eens eentje, want dit was natuurlijk de pleaser. Maar... Uh, ik ben niet goed genoeg. Wat dacht je daarvan? Uh, ik val door de mand. <lacht> <lacht> waar, waar vrouwen een enorm... Het is een, ook een cultuurdingetje dat is, inderdaad. Dat is een ja. vrouwending. Ja. Ja. Van, ja. Nog heel even en dan val ik door de mand. Iedereen denkt wel dat ik goed ben en dat ik ja. dingen kan doen. Maar werden dat ik door de mand val? Precies. Vrouwen. Ja, maar ja dat moet je dan wel herkennen. Ja. Ja. Ja. Maar maar anders kan je... Je, ja. Anders kan je dus niet met jullie uh, in gesprek. Nee, nee, dus de, dat zei ik. De, de, de, je moet dus die, echt je moet de, noodzaak, ervoor, de noodzaak moet groter worden dan de weerstand. Nou, dat betekent dus dat elke keer als ik geconfronteerd word in mijn gedrag, meestal door de buitenwereld, partners, bazen, collega's, als dat me echt te veel wordt, dan wordt de noodzaak groter dan de weerstand die ik heb om het niet te doen. En waarom hebben we weerstand? Misschien ook leuk om te vermelden, dat is eigenlijk een stuk veiligheid die we bij onszelf creëren. Dat we niet achter elk orkest gaan aanlopen. Mm -hmm. Nee, we hebben weerstand, we blijven echt even hetzelfde doen. Tot het echt aantoonbaar Nou, nu moeten we actie ondernemen. Dan uh, ben ik zover. Nou, wel. Ik, ja, ik, ik, ben... ik, ik zie dat niet. Maar ik, ga nu, we jouw, weten... ik, ik ga naar Colette. Ik ga naar Willen we weten wat ze eraan gaan doen? Ja. Precies. Dus ik heb. Uh, laten we de please nemen. Hè. Ja, ik, ik ben. een ik uh, typische please? Ja. ja. Ik, uh, ik, ik, we ik ben wel een beneden zwaaien. Het <lacht> was, ik... was niet de bedoeling dat je dit ging verklappen. Ik... Maar de radioluisteraar ziet dat niet. Nee, maar maar nou, nou weten ze het wel. <lacht> nee, maar Ben is een hele aardige man, hè? Oh zeker! Ja. Nou, verder. zijn jullie klaar dan kan ik <lacht> de... Die mag wel even een koffie drinken. Dan gaan we het verder over jou hebben. Nou, uh, heb ik dat. Die... Ik heb onbekend dat ik die belemmering heb. En in, de, in jouw ogen of in jouw woorden, ik ben er klaar mee. Dan kom ik bij jou. en de, de, Hoe nu verder? Ik ga jou dat vertellen, uiteraard. Nou, even voor de goede orde: zij is marketeer, hè? dus zij doet de marketing okay. uh, en, en de PR. Je dus ze is, je is je geen trainer of naar coach. Ik ben lang niet te top. Zit op, maar. Zit ja. Ja. Ja. maar ik, ik heb wel een nog hele nog charmante compagnon. Ja. Misschien is dat dit weer een belemmering. Dit was in het kader van de interview, maar daar gaan we straks over marketing hebben. Richard. Ik ben er klaar mee. Ja. Uh, als je gewoon zegt ik ben er klaar mee. Dan zou ik het liefst toch uh, een intake of een, of een paar coachjes... Ja, dat ga ik uh, jou vertellen. Ik ben er ik klaar ben. mee om iedere keer maar uh, iedereen te pleasen en te doen. En, uh, ja. ik, ik, ben het, ik, ik wil wat anders. Ja, zeg jij ja. prima. doe ik het nu niet meer. Ja, <lacht> ja. zo is <lacht> zo het Dat is makkelijk. Dan kan je dus een aantal kanten op bij ons. Je kan een coachproject uh, starten bij ons. En je kan ook uh, workshops gaan doen. En uh, ja, de workshops die zijn uh, gebaseerd op een aantal zaken. Dus dat gaat er ook een beetje vanaf waar heb je last van. En nou, in dit geval heb je last van de blemmende overtuiging. En daar wil je van af. Ja, dan is het denk ik het meest effectief om een coach direct uh, te starten. Want ik ben gespecialiseerd in het loslaten van en overtuiging. Daar gaat mijn boek ook uh, over. Is het boek al af? Die is eigenlijk af, maar die kan binnenkort aan de drukker. Oké, okay, ja. dan gaan we dat ook volgen. En um, nog even over het boek. Hoe heet het en, en wat is de, de strekking van het Het, het boek? heet Belemmerende Overtuigingen. En ik denk van, ja, ik kan allerlei fancy titels maken, maar dit is de kern. En het is goed dat mensen leren dat... Dat we ze allemaal hebben. Maar als ik heel eerlijk ben en ik zou dat zien liggen. Belemmerende overtuigingen. Zou ik niet weten wat ik daarmee nee, moest. dat is de andere kant. Is dat, uh, komt er nog een subtitel dan? Ja, er zit ook nog een uh, subtitel bij. Weet Zodat je het duidelijk wordt. Leer te leven in vrijheid. Leert te leven in vrijheid. Toch de We hebben een ja. beetje gewisseld ja. nog. Vandaar dat ik even moet denken. Wat was hem ook weer definitief geworden? Ik ben bij jou, jij zegt, weet je wat Ben, uh, het is misschien wel aardig dat jij een coach neemt. En ik neem aan dat jij dat gaat coachen. Ja, we, we hebben twee coaches. Ja, oké. Okay, ja. Ik praat nu even met jou. Uh, hoe, hoe ga je dat doen? Ga je me één keer in de week spreken? Uh, ga je zeggen, Ben, dit moet je niet meer doen en dat moet je niet meer doen? Nou, ik, of juist wel doen? Dat zal, dat zal ik nooit zeggen. Want coaches die laten het altijd uit de cliënten zelf komen. We gaan niet adviseren. Maar wat, wat mijn methode vooral is, en ook van het centrum, is uh, we laten een vraaglijst invullen. En daarmee gaan we de belemmerende overtuiging bepalen. En meestal komen er dan een stuk of twintig boven. Mm -hmm. En die gaan we dan in een coachdirect allemaal loslaten. En daar zit Ples er dan, uh, ja. dan ook bij. En dat doen we dan met een techniek. Ja, ik, ik weet niet of het uh, te ingewikkeld wordt, maar dat heet Voice Dialogue. En dat is een. Voice Dialogue? Voice, ja, de dialoog met de stem. Ja, ja. En Precies. daarmee kunnen we, belemmerde overtuigingen, daar kunnen we mee in gesprek gaan. En op een gegeven moment kunnen we ze overtuigen van: jongens, het is fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben me altijd goed geholpen, maar nu mag het gewoon, nu mag je weg. En dan, het grappige is, door dat gesprek snappen ze dat ook. En dan op een gegeven moment is zo'n belemmerde overtuiging ook na ongeveer een uur, want zo lang duurt zo'n gesprek, is er nou ook weg en het leuke is, die komt dan ook niet meer terug. Grappig is dat, dat je dat uh, ja. zo vertelt dat het binnen nu weg is. Ik had het ja. in mijn ogen een coach-traject. Van dat nou, ja. het coach ja. duurt natuurlijk langer, omdat je er waarschijnlijk ook jij. Ja, jij, hebt er misschien maar, jij hebt er misschien maar tien of vijf. <lacht> maar je hebt er altijd wel wat meer. Heb dus je je het goed te maken of zo. <lacht> nee, maar ik, ik, ik kan me dat voorstellen dat als jij die vragenlijst invult. en uh, de, de specialist die zegt: van Nou, je, je hebt er vijf en dan wel vijf. dat je dan in, in, in eigenlijk uh, uh, snel bekeken vijf gesprekken. redelijk klaar bent. Ja, uh, klopt. Dus de vijf. Het te wel, kort door de bocht. Uh, maar normaal gesproken hebben mensen de twintig. En normaal gesproken, dat zijn, dat, zijn, dat zijn ook nog eens de twintig die bekend zijn, die zichtbaar zijn. Dat betekent niet dat je er maar twintig totaal hebt. Hè. Je hebt mm -hmm. er totaal veel meer. Maar die zijn op dat moment nog niet. Zeg maar. En dan stel dat mensen er twintig hebben. Dan hebben ze ongeveer tien sessies nodig. Om er twintig los te laten. Dus ja, dat is best efficiënt. Die, die andere dagen laten. Die andere tachtig dagen ja, later. Maar ja. het grappige is. Ja, dan nou word ik heel psychologisch. Zeg maar als het ingewikkeld wordt. Het grappige is. Als je met, als je, als je met één, één superzoon praat. Dan praat je inderdaad maar met één superzoon. Maar je praat eigenlijk met allemaal. Ah, okay. En dat is die voice dialogue. En dat, dat heeft ja. iets te maken ook met mind over body. Dat is tegen jezelf gewoon ja. zeggen, um, um, tegen jezelf praten als het ware. Van nou is het afgelopen. Klaar. Ja. En dan is het ook vaak klaar. Ja. Uh, het verschil met mind over body is, is dat het, dan wordt het, gaat het op wilskracht. En wij gaan echt op dat niveau zitten. En we hebben die communicatie op dat niveau. Dus dat is veel. Je bereikt veel meer. Door gewoon zo'n ja. blemen overtuiging als gelijkwaardig. Ja. Nee, ik begrijp ik, Mind ja. over body is een kwestie van waarom heb je hoofdpijn? Ja, Noem maar iets. Dat ja. is de uiting van het lichaam, terwijl mind vaak sterker is. Ja, het mind is veel sterker. Ja. ja. Ik ga naar de marketingkant. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, en, en, ja. en de titel van het boek. En de titel van het boek. Ja, ja. daar heb je um. natuurlijk over nagedacht. Ja, daar heb ik over nagedacht. Ja. Toch? Het is de bedoeling dat mensen in het voorbijlopen denken: hé, hey, wat een is dat? En dan pakken. Titel, ja, pakken de titel. Ja. Ja. Ja. ja, klopt. Daar hebben we ook wel wat in gewisseld nog, uh, inderdaad. In de, ja. ja. Ja, in eerste instantie, uh, nou, ik weet niet meer wat ik precies in eerste instantie was, maar in ieder geval uh, uiteindelijk toch gekozen voor uh, ja, gewoon een heel korte, krachtige titel. Waarbij mensen inderdaad misschien wel denken: wel een overtuiging, wat is dat? Of misschien uh, nou ja, heb dat onderzoek gedaan, gewoon willekeurig tien mensen neergezet en zegt: Zou ik dat boek pakken? Want ja, dat werkt heb ik bij gedaan. Dat marketing, hè? Uh, ja. Ja. Ja, maar dat weet ze misschien nog uh, niet. Dat heb, ik, dat heb ik inderdaad gedaan. Uh, ik heb iets van, uh, denk nou uiteindelijk wel 30, 40 titels uh, laten lezen door uh, mensen. En dan heb ik gevraagd van ja, geef het gewoon eens een cijfer bij. Hoe aantrekkelijk je het vindt. Ja, nou. En uiteindelijk komt dit toch wel als code gewoon heel hoog. En ik moet zeggen, als je hele leek bent, dan uh, weet je er niet veel vanaf. Maar op het moment, moment dat bijvoorbeeld mensen zeggen van joh, ik, ik, ik geef dit boek aan iemand want. Ja, dan is het er ja. heel snel gebeurd. En dan snappen mensen heel snel. Of dat mensen al toch een beetje vaag aan het zoeken zijn. Of, of onbewust ja. aan het zoeken zijn. Of, ja. Ja. Ja. ja. En het trekt ook wel de nieuwsgierigheid. Want er zijn ook wel mm -hmm. mensen die, die, die dan zeggen van. Oh is dat maar een overtuiging. Dus die, die wel gaan inbladeren. En dan al heel snel ontdekken van. Oh wacht even. Ja dat herken ik wel. Dat heb ik ook. Ja. Gezien de tijd uh, moet ik toch naar de marketing. Uh, de, ja. Dus de stevigere marketing. Want ik heb de website bezocht. En uh, daar staan allerlei bedragen op. En, en cursussen. Um, uh, uh, uh, moet ik gewoon weer denken Ik, uh, ik ben de pleaser, ik kijk op die website Of hoe, uh, hoe moet ik dat zien uh, Want iemand uh, zal mij daar naartoe moeten zetten naar. een uh... ja. toen hè ja, nou dat, ja, dat werkt inderdaad natuurlijk sowieso altijd met websites. Dat je, uh, als je een bepaalde behoefte hebt, dan ga je bijvoorbeeld googlen. Uh, nou ja, dan is het wel de bedoeling dat je dus snel op die website terechtkomt. Uh, Hoe heet die de website? We, uh, uh, Centrum Marketing. voor trans. Rub, sorry. Centrum voor ja. okay. ja. um, En ik moet wel zeggen dat die, hij is nog niet helemaal live is. Dat staat nee. erop. Dus um, hij gaat zeer binnenkort helemaal live worden. Ja. Uh, dus er dus zit er nog wat. Uh, hij is nu nog niet waar uh, zitten jullie. Uh, in Amsterdam. We zitten ja, zeg maar in de buurt van Ikea. Dus het rijdt heel makkelijk aan. Naast de metrostation. Dus je, je zit er zo. Oké, okay, dus uh, alle informatie en prijskaartjes die vinden wij op www.centervontransformatie.nl uh, Zeer ja. ja, binnenkort. Zeer binnenkort. Als je nu echt vandaag kijkt, dan, uh, dan zie je nog niks. Nou, ik zag gisteren wel uh, dagen ja. staan. Ja. Dus die zijn ja, heb ik misschien jou de, de, de, de, de werklink uh, gestuurd. Ja, Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat ja. kunnen. Maar goed, de, de, de, de mensen die uh, iets, iets willen, kunnen altijd bij jullie in contact komen via Lekker. die website. Ja. En, uh, en misschien praten we er later nog wel zo. Oké, okay, Dank leuk. Dank jullie wel. Ja. Heel veel succes. Dank je wel.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 In Wat met de staat geschetst, kan met kleur.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 terug voor het laatste onderwerp. Maar het grappige is dat ik hier al een kleine discussie voel ontstaan tussen dominee Teunhaar van der Linden en Henny van der Leiden. Nou, het was geen discussie, toch? Wij waren het roerend het eens. Welkom overigens. <laughs> maar het ging iets over de geschiedenis en... Ja. Waarom bepaalde dingen waren, dat zullen we nu verder niet even gaan. Uh... Nou, misschien komen we er nog op terug, ja. maar uh, laten we beginnen bij uh, het onderwerp. Want uh, uh, na het schrijven van twee boeken komt er ineens een mooie tentoonstelling uh, in Protestantse Kerk. Uh, wanneer begint die? Om het even uh, de... Gaansdag donderdag. Van waar die fascinatie van na twee boeken ook een, een expositie? Nou, het is ook zo dat anderen mij aan de jas hebben getrokken van, uh, kunnen we niet nog wat uh, doen. Uh, dat heb ik dan natuurlijk ook weer van mijn kant uh, uh, aangegrepen om te zeggen van nou, dan gaan we ook wat doen. En wel met elkaar. En uh, Stanford United, zal ik maar zeggen, op dit onderwerp. En dat vind ik ook wel heel erg leuk dat we dus met zeven uh, verenigingen, instellingen, uh, ze staan ook allemaal op de kerk nu, op de banner. Uh, met elkaar doen we het. En ook de vrijwilligers die straks de opening uh, mogelijk maken. Komen dus ook uit allerlei geledingen. Ja, want ik heb begrepen inderdaad. Dat er. Uh, um, behalve het genootschap Oud-Zandvoort natuurlijk. Uh, met heel veel materiaal. Maar dat er nog veel meer. Um, verenigingen, instellingen. Particulieren, ondernemers ja. zijn. Die allemaal. Um, een donatie hebben gedaan om dit mogelijk te maken. Ja, het is echt een. Het bijna een, een, een, een sprookje. Um, nou, laten we het zo houden. Het zou het zo onderwerp niet zo serieus zijn, maar dat zoveel mensen en uh, inderdaad ook mensen vanuit het bedrijfsleven, de sponsoring, de gemeente wordt ook nog met een subsidie, uh, het ja. wordt van alle kanten ondersteund. Dus het initiatief om dit te gaan doen. Uh, Was dus, uh, het is best wel een ja. experiment voor ons als kerk, want we ja. zijn het niet gewend om op deze schaal uh, visite ja. te ontvangen, zal ik maar zeggen. En tegelijkertijd vinden we het verhaal ook zo het waard. Dat we het ook heel graag zeg ja, maar, aanbieden. En even over de expositie zelf. Want ik heb dus iemand gehoord die daar uh, mee bezig is geweest. En die zei, je moet absoluut komen bij de opening. Ik zeg niks. Maar het wordt mooi. Het wordt een spektakel. Het nou, is, dat is uh, een verrassingsprogramma. Voor alle Ja, zeker. Ik, uh, mijn laatste telefoontje, voordat ik hier binnenkwam, ging nog even over, uh, het... over het verrassingsprogramma. Ik zal het nog spannend houden. Um, ja. En jullie zijn komen... het, het wordt. Ja. Uh, uh, het wordt... Iedereen werkt mee. Komt dat omdat men het belang ziet van die historie? Ja, het is natuurlijk een heel breed onderwerp. Hè. Dus het heet Jood Zandvoort in beeld. Maar het gaat eigenlijk ook over het dorp Zandvoort. Over en de over badplaats Zandvoort. Historie. Over 70 ja. jaar uh, geschiedenis. Hoe dat tot stand gekomen is. Mm -hmm. Dus er zit ook iets van trots. Er zit iets van heimwee. Er zijn heel veel lagen denk ik in de belangstelling. Uh, en, van, en wat van Zandvoort mensen. nu is. En wat het was dat dat niet ja, los te de pijn zien is van, van elkaar. van die oorlogstijd. Die natuurlijk ja. uh, heel erg uh, heeft uh, doorgewerkt. Wat, uh, voor iedereen. Wat is er allemaal te zien? Ja, dat is een verrassing ben. Uh, Nou, moet u een beetje gevoel hebben voor Joodse getallen, dan snapt u een beetje hoe het in elkaar zit. Uh, we hebben veertig grote foto's en veertig is echt zo'n bijbelsgetal van de ark was veertig dagen op de water en uh, Mozes was veertig dagen op de berg. In de woestijn. Uh, in de woestijn, nou veertig dagen. Dus we hebben veertig grote foto's. Dat is een mooi Joodse lid maar dat past toevallig ja. precies op onze lange kerkwanden. Dus dat ja. het kerkschip, daar hangen die veertig grote foto's, dat is het hoofdbestand. Dat was natuurlijk een behoorlijke uitzoekerij. Van ja, je kunt er maar 40 uh, tonen, dus we hopen dat we de goede selectie hebben gemaakt, allemaal met ook een ja, uitleg Was het bij. aanbod 80? Nou, de berg bij het genootschap is uh, 30.000. Is, uh, nou dan is Dan ja. is het moeilijk ja. zoeken. Ja. Maar, en daarnaast hebben we dus 70 kleine foto's. Die, uh, dat is ook weer zo'n bijbelsgetal. Uh, 70 oudsten die Mozes hielp uh, de 70 jaren van de ballingschap. Uh, die zitten dus op de dwars, uh, in het dwarsschip van de kerk. Op panelen van vijf. Nou, vijf was ook weer het getal van de Torah. Pentatuig. Dus er zit best wel een beetje de pentatuig. Uh, en daarnaast hebben we dus ook dingen die je tastbaar kunt uh, ja, zien zijn maquettes, bekende maquettes. Sommige zijn al 40 jaar oud. De passage, een aantal, uh, de koerhaus. Dus links en rechts hebben we een aantal uh, maquettes kunnen lenen. Uh, voor de uh, tentoonstelling wordt er ook keurig op een zuil gezet. En dat je eromheen kan lopen. En nou, dat ziet er gewoon schitterend uit. En het de derde onderdeel zijn eigenlijk uh, kaarten. Grote kaarten, soms al 2,5 meter uh, groot. Waarvan de belangrijkste eigenlijk is een kaart... Precies. Mag ik dat al vertellen? Nou, dat zal ik maar vast vertellen. Hij wordt nog onthuld op de openingsavond. Maar op die kaart daar staan uiteindelijk ook al de namen van de Joodse ja. gezinnen die hier gewoond ja. hebben. Met stipjes en, en Met stipjes en dan zie je inderdaad en kleuren aan de de concentratie nou, het is was he? heel erg uh, uitgebreid. Ja. Dat was ja. het ook. En het maar is er is een concentratie rondom. Maar meer zeggen we niet, hè? Nee. Kom maar kijken. Uh, kom, maar, uh, ja, nou, kom maar kijken. Het uh, is dus uh, nog gratis zo. Dus, uh, zeker. Ik, wat ik wel interessant vind, is uh, al die getallen die u noemt. Gaat u dat ook uh, uh, verklaren via een poster of, of, of, of, of een ding aan de wand van... er zijn veertig schilderijen daar en daarom, er zijn zeven... En Ja. Nou, we maken er mondelingen traditie van, van dit onderdeel. Uh, ik heb woensdag een instructieavond voor alle medewerkers. Dan ga ik dit vertellen en dan ga ik ze vragen als je mensen ontvangt... Uh, dan kun je een klein beetje uitleggen ja. hoe het in elkaar zit. En dit zal alles aan. Uh, en dit zal er zijn. En uh, nou, dat gaat zichzelf, uh, dat gaat, uh, gaat rond, dat verhaal. Nou, ik vind het wel... wel uh, uh, interessant dat de, die expositie zo opgebouwd is. Ja. Rond, rondom die getallen. Ja, Als je het dan toch doet, zomaar... dan moet je het maar goed doen. Zeg. Ja, het is niet zomaar een expositie waarin je dus het materiaal hebt wat je laat zien. Nee, er zit nog wat extra's bij. De ja, getallen zijn ook in de... Er was, in de was dus Joodse afgelopen traditie. 23 april was er voor het eerst na de oorlog, denk ik, in Zandvoort weer een cederavond. Dat was dan in, de, in het jeugdhuis. En daar zongen we dus een liedje rond die tafel. Dat is heel uitgebreid. Het duurt vier uur. Ik bedoel, je moet de tijd nemen voor, uh, voor een Joodse viering. Ja. Maar we zongen een liedje en dat was, ging alleen maar over getallen. Van één is het een getal van de ene, hè, van God, de twee is het al van dat. het getal is en, heel toen, belangrijk, Tijdens die hè? maaltijd dacht ik eigenlijk, maar zo moeten we het dus ook gaan doen met die tentoonstelling, dat we ergens ja. een soort ritme ja. uh, in nou, het nou, ik, geheel... Ja, ik vind hem, ik vind hem ja. ook goed. Het is heel belangrijk in de cultuur. Jullie, uh, jullie, nee. jullie maken het altijd wel heel spannend over de opening, uh, dus ik wil heel graag weten wanneer die is. Uh, nou, voor genodigde, het is een beetje verdeeld omdat we niet iedereen in het jeugdhuis kunnen ontvangen, maar uh, Henny heeft het op de kaart staan, dus die gaat het even keurig uh, door. Nou, ik, in het algemeen is het dus... De, de eerste openstelling is dan do, de donderdag. Dus kwart over acht tot half tien kun je komen kijken. En daarna is die dus woensdag, zaterdag en zondag open. Twee tot vijf. En dat duurt tot en met 21 augustus. Maar ik heb begrepen dat donderdag ook de opening is voor genodigden. Ja, dat gaat daaraan vooraf. Dat, uh... Maar voor de, alle anderen, Ben kun je donderdag qua de vracht komen kijken. Nou, dat lijkt me heel interessant. Er uh, is geen kans dat je de rabbijn nog even ziet... en uh, oh. een feestelijk orgelspel, een joodsorgelspel... hoort van uh, Mendelssohn. Uit uh, Haarlem komt de rabbijn, hè? Uh, is, uh, Deze, is, is Die, die een... hebben we ook gevraagd, maar nu komt de rabbijn uit uh, Amsterdam. Ten Brink. Oh, oké. Okay. Want Haarlem, een, heeft een een uh, Haarlem heeft één rabbijn. Haarlem uh, heeft één rabbijn. Maar die komt weer op andere gelegenheden met de herdenking... Um, het dus heeft komt ook een er beetje er met bij. orthodox en liberaal te maken. Ja. Denk ik. We hadden ze allebei uitgenodigd. Maar nou, ja. het gaat zoals het gaat. Zijn er. Um... Persoonlijke pronkstukken waar u zegt: van Dit springt eruit. Nou, genoemde kaart gaat er uitspringen. Daar gaan mensen heel lang, denk ik, voor staan. Um, daar zit ook de meeste emotie, denk ik, in dat stuk. Maar het is niet allemaal zo ingewikkeld of uh, zwaar beladen. Er hangt bijvoorbeeld, een hele grote uh, doek hangt er in de kerk in een van de transepten van uh, de boulevard. Uh, en daar staan mensen ook al nu al naar te kijken. Die hangt nu al. Dat vonden we zo jammer om zo lang te wachten om hem op te houden. <laughs> dus mensen die nu al in de kerk komen zien van... hé, hey, uh, als je binnenkomt... we gaan dus ook de deur gebruiken aan de kant van het plein... waar de meeste mensen uh, potentieel uh, zijn. Dus als je binnenkomt... dan loop je gelijk tegen een enorme grote luchtfoto aan. En ja, ook dat is fantastisch. Dat je... Uh, het Zandvoort van uh, 1929 ziet. 1929, is waren de en voor. Daarvoor, van dat, dat is ook wel leuk om te vertellen, misschien uh, als een, uh, een, een teaser, uh, heb ik een aantal mensen gevraagd om, er is voor die foto een, een getimmerde kast van uh, ongeveer anderhalve meter hoog. En dat is een grondvlak van twee, van acht vierkante meter. Dan gaan we zand storten. En daar worden dus allemaal uh, badkoetsjes, dingen van het strand Daar komt het strand. Daar komt het strand, dat heb ik van uitbesteed uh, aan een aantal anderen die dat ah, ja, fantastisch ja. kunnen ja uh, Dus dat zal ook heel erg leuk bevonden worden. Ja, want da dat weet ik toevallig omdat wij bezig waren met de website van het genootschap uh, Oud-Zandvoort. Waar dus dan <coughs> inderdaad dit soort uh, aankondigingen zijn en vandaar het strand. Het strand, ja. ja. Goed. Nou, het, het, het, het lijkt erop en het is ongetwijfeld waar dat dit heel erg de moeite waard wordt. Nou dan roepen wij bij deze uh, alle Antwoorders op om uh, lekker te komen kijken. En uh, de eerste openstelling is dus aanstaande donderdag om kwart over acht. En daarna kunt u elke woensdag, zaterdag en zondag middag komen kijken van uh, twee uur tot vijf uur. Tot en met 21 augustus. En dan... Uh, uh, ik moet zeker kijken, want ik word steeds meer geprikkeld door, door, de, door, de, door de getallen en de Dat was dingen. Dus, um... Okay, ik dank. weet eigenlijk alles van uh, de tentoonstelling. En Heel ik goed. zie dat u er al veel plezier in hebt. was al tof. Ja, ja, ja. <laughs> ja, om in stijl te blijven. Om in stijl te blijven. Heel goed. Dank ja, u wel. Fantastisch. Bedankt. We uh, rennen gelijk doen we naar de agenda. Want anders uh, uh, schieten wij tijd tekort. En nee, er staat alweer zoveel op die agenda. Um, nou ja, als je bijvoorbeeld over pop-up praat. Dan kan je rustig op de website gaan kijken. En in het dorp. Want er gebeurt van alles. Dus die kunnen we wel een beetje uh, genoemd hebben alvast. De... De expositie ovengevormd glas on tour is nog steeds in het Zandvoortsmuseum. En die is ook uh, zeer de moeite waard. Ja. Dan 18 en 19 juni, dat is uh, dit weekend. Cycling Zandvoort, fietsen evenement op het circuit. Ja, ook voor het goede doel, hè? fight for cancer. Dus uh, als je daarheen wil, dan uh, kan je ook wat doneren. 18... Even sluit, komen de mooiste dromen uit Zweven naar geluk, onbezorgd en vrij, vrij, vrij. Tot van de morgen komt En ik weer wat het Doe ik mijn ogen open Lig jij nog steeds naast mij En me mee Al te in stranden toch zeg ik geen nee Als we samen weer belanden In de wildse zee Vol van passie en verlust Neem me met je mee, zodat mijn juni wordt op Dromen, dromen van jou. Ieder moment, samen bij twee. Dromen, dromen van jou.